Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderartsen in Nederland komen met een gezamenlijke oproep aan ouders om hun kind te laten vaccineren. Er worden steeds minder kinderen gevaccineerd en dat heeft ernstige gevolgen, vertelt deze kinderarts. Heel veel kinkoesgevallen, ook ernstige kinkoesgevallen. En inderdaad vorige week ook het bericht van een aantal dodelijke infecties. Waarbij je kunt zeggen dat de vaccinatie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 darters zijn uit het Nederlandse vrouwenteam gestapt omdat ze het niet zien zitten om langer met transvrouw Noah Lin van Leuven in één team te zitten. Een van hen zegt dat ze zich schaamt dat een biologische man meedoet in het vrouwenteam. noa -Lin van Leuven was vorig jaar de eerste transvrouw die mee mocht doen in een grote wedstrijd. Sindsdien krijgt ze positieve, maar ook negatieve reacties. Merk je dan terug in dat mensen ja, toch wel lelijk over je doen, achter je rug om... Uh... Andere darters. Andere, ja. ja. Ze zeggen dat het jammer is dat veel mensen vergeten dat ze ook een mens is. De Nederlandse Dartbond zegt dat ze het jammer vinden dat de twee darters uit het team stappen, maar dat noa -Lin aan alle eisen voldoet om mee te doen. Het weer droog, zonnig, gaat of elf. Morgen minder Zonnig, maar wel wat warmer, 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A9 Amstel richting Alkmaar staat feder tussen Amstel Veen en Badhoevedorp een skiddelmeter met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk: twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja.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 Een van die platen die echt radioplaten zijn. En uh, een van die voorbeelden daarvan is de plaat die was als eerste in het tweede uur verzapten op zaterdag voor je draaiden. Dat was uh, Six Was Nine en Drop That's Beautiful. Blijft een uh, beautiful plaatje om uh, te draaien. Zeker weten en een mooie opener van het uh, tweede uur. Het uh, drukke tweede uur uh, Richard, want uh, we hebben weer heel wat te doen hè? Ja, zeker uh, Rob. Uh, we beginnen met voetballen. Want dat, uh, die, gaan zo, uh, zo, of die hebben we al afgetrapt. De wedstrijd tegen Dem-Beverwijk. Uh, dan hebben we een, uh, nog een nieuwsberichtje. En dan een half vierde evenementenagenda. En ja, wat er verder nog uh, ter tafel komt. Zeker. En dat is uh, zeker nog wat het een en ander. Dus uh, lekker blijven luisteren. Zo dadelijk gaan we naar Beverwijk toe. Naar Piet Pijper. Die is dan uh, aanwezig... Uh, bij de wedstrijd van uh, vandaag tegen Dem uit Beverwijk. Maar eerst deze As van Keigo.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 We stole the show, At least we stole the show. Nou, Singervan, van der Wien, een uh, tijdje geleden. Geigo en uh, Stal de Show. We gaan naar uh, Beverwijk toe, naar Piet Pijper. Want uh, vanmiddag uh, voetballen we uit tegen Beverwijk, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, we pakken wel even de andere lijn. Want uh, net hadden we deze ook natuurlijk. Die werkte ook niet. Uh, we gaan nog één uh, plaat draaien. En dan gaan we naar uh, Piet uh, toe via de andere lijn. En dan komen we er vast. En uh, zeker wel...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 season of the mom, she that I my fault, to play the victim of drink. my friends Ja, sorry, sorry, sorry, maar ik ga hem toch echt even afbreken hoor. Want we hebben uh, uiteindelijk verbinding kunnen krijgen met uh, Piet daar in uh, Beverwijk. Vandaag spelen we uit tegen uh, Beverwijk, uh, Piet. Uh, jij bent daarbij aanwezig, goedemiddag. Hallo, ik ben hier aanwezig. Ja, we zijn hier uh, bij de wedstrijd uh, DEM tegen SV Zandvoort. Op een, uh, in een winderige omgeving, een mooi, mooi complex, mooi kunstgras. We zijn uh, inmiddels in de dertiende minuut beland. Zandvoort mist uh, een aantal spelers vandaag. In ieder geval onze Fernando Lewis, die speelt vandaag een interland met uh, Aruba. Ik dacht tegen de Maagdeilanden, dus die missen we. Ypenburg is zijn vervangen en uh, daarnaast is ook uh, Cayenne Lop vandaag vervangen... ...door Salim vertoet. Dus we hebben twee wijzigingen... ten opzichte van vorige week. Inmiddels zijn we dan in die veertiende minuut, wat ik net zeg... ...en uh, eigenlijk na de derde minuut waren er al twee levensgrote kansen voor, voor DEM. En uh, met uh, veel kunst en vliegwerk wist uh, Mick Grote uh, die uh, alle twee te pareren... ...en dus, dat ging over. In de, in de zesde minuut uh, een hele fraaie actie van uh, onze aanvoerder naar Berg. Uh, het passeerde een aantal mensen... En uh, het schot werd wat miraculeus door de keeper uit zijn doel geranseld. Wat een corner opleverde waar verder ook geen, uh, geen resultaat uit kwam. En nog een minuutje later had Benoît uh, Iepburg. Die is vandaag dus de, de link buiten. En die had nou, een mooie actie van hem. En dat, dat ging ook net niet helemaal uh, goed uh, om te scoren. Dus het is een, een leuke wedstrijd. Ja, gaat lekker uh, uh, uh, zo aan het begin. Wat, wat ook een beetje apart is vandaag is, we staan onder leiding van een zoonvoerste scheidsrechter. De man heet uh, Dumpel, ik, uh, ik ken hem niet, maar uh, ja, hij is een en hij uh, ziet er heel uh, flitsend uit in een mooi groen, uh, groen pakje. Dus uh, misschien uh, dat het een voordeel is, maar het zou ook een nadeel kunnen zijn. Maar het is wel apart dat je bij ons een dorpsgenoot als scheidsrechter hebt. Nou ja, dat kan alleen maar goed zijn, uh, Piet, toch? Dat hoop ik. We gaan nu we gaan de aanval in. En dat is... Hoe steentjes was dat? En nu is het. Oh, oh, oh, oh, hey! Hey, hey, hey, hey, joh. Kom nou, hij is de andere kant op. Hij is de andere kant op. Sorry, was een opstootje voor mijn neus, je hoort het. <laughs> <laughs> gewoon in gewoon een van wordt, daar gaat hij. Kans de Vries gaat door, oh, oh, oh. Voor de vrije trap nog even hangen. We zitten voor de rand, straks gebied. We krijgen een vrije trap, nou dan onze specialist uh, Jeffrey Samsin die uh, komt naar voren, windje in de rug, dus nou, het kan alle kanten op, dus ik zou zeggen blijf even hangen, dan gaan we komen, Jeffrey legt de bal neer en gaat, 9 gaat 9 meter afstappen, nou jongens een metertje achteruit, ja daar gaan ze, Jeffrey die gaat een vrije trap nemen, Zo dus voor gaat hij, -ie. 1-2, iedereen staat klaar, Kijken wat het wordt, spannend, Kom, je schiet hem erin, zou ik zeggen. Oh, wow, wow, wow, wow. fantastische mooie bal in de rechterbovenhoek, de keeper die haalt hem eruit en het spel gaat door. Nog een aanval. Ja, hij scoort wel, maar het is buitenspel. Het blijft 0-0 inmiddels in de 16e minuut. Ik zou zeggen, als er wat is, meld ik me en... Uh... Anders horen jullie mij. Zeker, ja? dankjewel Piet. Klinkt heel spannend okay. daar uh, bij jou. dus ja, uh, het, is, het is heel spannend. <laughs> ja, he? nou ja. Al, al, al, alleen een goed zo'n wedstrijd, toch? Als ik een beetje emotioneel ben... dan gebeurde, gebeurde ik, je vlak voor mijn neus een klein tiki. Ik, ik, vind het, <laughs> ik vind het wel leuk om te horen. Dankjewel voor dit okay, moment. Oké, okay. hoi, hoi. dat was uh, Piet Pijper uh, daar uh, in Beverwijk. Ja, spannende wedstrijd hè. Dat hoor je wel hey, uh, ja. Richard, zeker. Ik, ik denk, uh, ik, het, het klonk als toch Piet opzij moest springen omdat, uh, omdat hij belaagd werd. Ja, nou, er gebeurt van alles daar op het veld van uh, Demin in uh, Beverwijk. En uh, waar we het uiteraard uh, voor je in de gaten, je hoort het op de Zandvoorts Radio ZFM. Al 33 jaar het geluid van Zandvoort en leuk dat je erbij bent met Dan Hartman die we nu voor je gaan draaien. Van, uh, Relight by Fire, ja wie kent die plaat niet hè. Helemaal gruis gedraaid en als je hem nog op vinyl hebt dan kraakt hij als een gek. Omdat er uh, 100 liter water overheen gegooid is op een gegeven moment om hem een beetje kraakvrij te maken. Althans dat ken ik nog uit de discotheekentijd. En uh, dit was een andere single van hem, hoorde, uh, we are the young. Ja, we hebben het net even geplaatst op onze uh, ZFM app en uh, op onze website en Facebook pagina. Ze hebben een, een aantal pinfraudeurs weten aan te houden hier in Zandvoort. Ja, dat is bijzonder hè? Heel bijzonder, ja. heel bijzonder. Het was gewoon een routinecontrole. Ja. Twee mensen. En toen ze ging controleren... toen bleek er nog een derde in de kofferbak te zitten. Oké. Okay. Ik zal het even voorlezen. Opmerkelijke ontdekking bij politiecontrole in Zandvoort. Op donderdag 21 maart 2024... zorgde een reguliere controle van de politie in Zandvoort voor een verrassende wending. Wat begon als een standaard controle van een bestelbus met twee personen... resulteerde al snel in de aanhouding van één persoon. Deze bleek gesignaleerd te staan. Tot grote verbazing van de agenten... werd er in de laadruimte van het voertuig... een derde persoon aangetroffen... die zich daar had verstopt. Na onderzoek werden meerdere goederen... waaronder bankpassen, gevonden... die gelinkt konden worden aan een bankpasfraude... Alle drie personen zijn door de agenten van politieteam Ken kust aangehouden op verdenking van bankpasfraude. Deze opmerkelijke zaak wordt momenteel uitvoerig onderzocht door de recherche. Stay tuned voor updates. En die krijg je uiteraard op onze ZFM app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, is hier gratis beschikbaar. Ga eens even onder meer naar radiozandvoort.nl... en dan kan je via de actieve website... Kan je daar gewoon een app van maken. Alles is uh, mogelijk. Dankjewel Richard. Uh, mooi bericht in ieder geval dat uh, die drie uh, heren uh, zijn opgepakt. Want je hoort het nog steeds heel veel. Hè? De politie kan ervoor uh, waarschuwen wat ze willen. Maar er zijn echt heel veel mensen die er intrappen. Want ze pakken het zo uh, venijnig aan... dat, ja. uh, dat gewoon, ja, met name mensen die even niet oplettend zijn uh, daar uh, intrappen kan van jong tot uh, oud kan het je gebeuren, dus houd goed in de gaten. Ja. De Pinpas die wordt nog steeds veel uh, toegepast. Hier is de nieuwe single van Suzanne en Freek en die heet Liefde gegeven. Ik ben altijd op zoek naar iets anders. Mijn hoofd en mijn hart zijn nooit stil. De kans die bestaat, dat jij vroeg of laat toch liever alleen verder wil. en ik weet dat het soms lijkt of ik je dagenlang ontwijk ik hoop maar dat je weet dat ik dan wil dat je blijft ja. blijven staan. Hmm. Hmm. Als de stilte weer tussen ons in staat en we zoeken een weg naar elkaar door de manier waarop jij dan omgaat met mij voel ik we zijn nog niet klaar. Soms lijkt dat ik je duidelijk wil Onze wij Ik hoop maar dat je weet dat ik dan wil Dat je blijft We maken altijd weer een hit. Hè? Deze Susan en Freek, het echtpaar... wat het ook uh, muzikaal goed met elkaar uh, kan vinden. En ik heb liefde gegeven. Ja, zo heet uh, deze nieuwe single. We houden in de gaten. Het zal waarschijnlijk wel een grote hit weer gaan worden. Speciaal voor alle lopers van de 30 van Sanford. Ze zijn gearriveerd. Het is enorm gezellig druk in het uh, centrum van Sanford. Gaan we nog even een wandelplaat draaien. We hebben een hele lijst met wandelplaten... waaronder deze van de Doobie Brothers... De Brothers en de Long Train Running. Het is uh, half drie, uh, half vier. <laughs> laten, we, laten we er half vier van maken. Research. De evenementen, ben je er klaar voor? Ja, Rob. Mooi, helemaal. Nou, uh, ja, dit weekend, uh, ja, het zal je niet ontgaan zijn. We hebben er al veel over gehad. Er leggen duizenden sportieflingen weer wandelend, fietsend en hardlopend een parcours af over het circuit, het strand, de duinen en het centrum van ons dorp. Vandaag lopen wandelaars de 30 van Zandvoort. Morgen staat de omloop van Zandvoort voor fietsers en Zandvoortse Zandvoort voor hardlopers op het programma. Wilt u dat weekend met de auto op pad? Houd dan rekening met extra reistijd. Tussen half twaalf en half vier is Zandvoort alleen bereikbaar via de N201, oftewel de Zandvoortse Laan. Omdat de zeeweg uh, tussen Bloemendaal en Zandvoort is afgesloten voor het verkeer. En dat is voor de circuiten waarschijnlijk, ja, hè? Ja, ja, ik denk dat dit... Het staat er niet zo in, maar ik denk dat dat alleen voor zondag is. Het parcours. Ook worden in het dorp een aantal straten afgesloten... die onderdeel uitmaken van het parcours. Woont u binnen dit parcours en wilt u... Zandvoort deze dagen met de auto verlaten... dan adviseren we u om uw auto... voor de afsluiting buiten het parcours te parkeren. Informatie over welke straten... en op welk moment zijn afgesloten... vindt u in de folder van de organisatie... welke ook is... ...toegevoegd aan de Zandvoortse Courant van deze week. Toejuigen. Wil je toejuichen? Dan is de wethouder Lars Corré... ...die zegt of u nu zelf deelneemt aan de evenementen... ...of dat u de vele deelnemers aanmoedigt. Samen, wijze, samen zijn wij het visitekaartje van ons dorp... ...en kunnen we laten zien hoe mooi Zandvoort is. Ook buiten het bekende strandseizoen. Komen de wandelaars, fietsers of hardlopers langs uw huis... Plezier dan uw straat, hang de vlag uit, maak muziek en juich de deelnemers het laatste stukje naar de finish toe. Kijk, heel goed. Nou ja, dat is een mooie, mooi sportief weekend hier in Zandvoort. En ik heb begrepen dat jij ook mee gaat doen. Ja. Exact. Met een gewone fiets, hè? zelfs met omlopen ja. uh, van Zandvoort. Ja, precies. Ja, maar ja. mijn vriendin neemt wel een uh, elektrische fiets mee. Ja, geen maar, opgevoerde uh, toch? Of wel? Nee, ook geen nee, geen opgevoerde. Maar, nee, ik doe het gewoon lekker, maar we gaan maar 40 kilometer hoor. Dus okay. we, we gaan lekker rustig aan en veel koffie drinken. Zeker, en de omloop die wordt morgen geopend. Volgens mij door of de burgemeester of de wethouder, Lars Carré. Die dat opent morgen. Dus uh, misschien uh, kunnen jullie hem nog wel even zien ja, bij ja. de opening. Ja. Helemaal goed, dankjewel voor uh, dit uh, bericht. En we gaan nog even naar de Keukenhof ook hè. Ja, jubileum-editie Keukenhof geopend door prinses Margriet. Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet opende dinsdagmiddag 19 maart de 75-jarige jubileumeditie van de bloemententoonstelling Keukenhof in Lissen. Met inzet van generaties bevlogen mensen is Keukenhof al 75 jaar uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Wereldwijd een begrip en belangrijk voor de sierteeltsector en de reisindustrie. Met de start van de Symphony of Colors heeft prinses Margriet de jubileum-editie van Keukenhof officieel geopend. Vandaag donderdag 21 maart, nou ja, maar dat is dan, niet vandaag hè? Dat is dan twee dagen geleden. Kunnen ook alle bezoekers om 12, .00, 14 uur, 16 .00 uur genieten van de openingsshow Symphony of Colors? Het wordt een feestelijk seizoen met een jubileum-tentoonstelling, uitgaven van een internationale postzegel, een jubileum-concert met het Metropoleorkest een documentaire en tal van andere activiteiten. Keukenhof is in 2024 geopend van 21 maart tot, tot en met 12 mei. Tickets zijn verkrijgbaar op www.keukenhof.nl Altijd weer een mooi evenement zo in de bollenstreek bij de Lisse. De Keukenhof... Oh ja, we hebben er nog eentje. Ja, ik ga je afkappen, maar we hebben nog, <laughs> uh, nog een, een zomeractiviteit act hier in Zandvoort. Ja, we hebben dus. Dat is een aankondiging. We kunnen er nog geen tickets voor kopen. Maar uh, de aankondiging van de Zomerstart Zandvoort. En die is van 10, 11 en 12 mei. Uh, we hebben dan een kleine indeling. Vrijdag jongeren. Uh, dat is uh, jonger dan 18 party. Uh, en we hebben zaterdag een feestavond met diverse bekende artiesten. En dat is wel voor 18+. Plus. En we hebben allemaal early birds. Dus bijvoorbeeld op zaterdag is het 17.50 een early bird. En op zondag, dat is moederdag, hebben we een middagmatinee met bingo en Bands En dan ook weer een early bird toegang van 17.50. En wil je beide keren, zaterdag en zondag, dan kun je voor 30 euro dat doen. En de kaartverkoop start binnenkort. En dat is dan een feest op Badhuisplein. Oké, okay, het Badhuisplein waar we ook gaan bouwen, hè? wat we in het vorige uur hoorden. Ja, laten we gauw gaan feesten nog. Dus, dus we kunnen nog even feesten en dan uh, wordt het uh, toch uh, volgebouwd, uh, vrees ik. Ja. Dus dankjewel, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, op Facebook, op diverse pagina's, ook uitgebreid aandacht uh, aan dit uh, mooie festival. Wat in plaats komt van uh, de dingen die door Stichting Sepp uh, georganiseerd werden. Denk bijvoorbeeld aan uh, de Amsterdamse avond en de midzomernachtfestival. Uh, dat komt allemaal te vallen doordat er geen Stichting Set meer is, maar wel een mooi festival daarvoor in de plaats. afraid of the world we've made on our hot summer night. Baby, seem on a hot summer night. Don't be no fun. Don't forget it, you're young on a hot summer night. een klassieker uit 1988, Billy Idol en Hot uh, in the City. Ja, nog zo'n knaller erachteraan. En daarna gaan we weer naar Beverwijk toe, naar Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag: Dem uh, tegen SV Sandvoort. Maar eerst John Jett en de Blackhearts. Ik zag hem bij de 17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 Up and ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I said, Can take you home where we can be alone? The next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me.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 Ja, voor alle liefhebbers, I love rock and roll. En van de rock and roll gaan we over naar het voetbal daar in Beverwijk. Want uh, ja, net uh, toen we hier in de uitzending hadden, uh, Piet, was het uh, enorm spannend. Maar ik heb nog geen uh, bericht gehad dat er gescoord is. Klopt dat? Er is nog steeds niet gescoord. Het is nog steeds 0-0. We zitten inmiddels in minuut 41. En uh, op dit moment is net uh, even uh, DEM in de aanval. Zantor is wel overwegend sterker. We hebben meerdere schoten op doel gehad, keeper van de tegenpartij doet het goed. Nijsselberg is heel actief vandaag. Maar ook Rugsteek uh, is Adres Bek en als rechtsback en Menuetburg als ding buiten. Jongen jongens, doet het vandaag uh, heel goed. Alleen de goal blijft even uit, meerdere vrije trappen van Jeffrey Samsin en de keeper die, uh, ja, die haalt het steeds uit. We zijn overwegend Bart sterker. af en toe een speldeprikje van, uh, van Demp. En dan, is de, dan staat er tot nu toe Nick, uh, Mick Groot, uh, goed is een goed is goal en die pareert alles tot nu toe nog allemaal. Het is een, het is, het is een leuke wedstrijd uh, over en weer en uh, nogmaals een, een, wind, een wind, harde wind, koude wind was over het veld. Dus, ik zou ook een beetje te vernikkelen hier, maar dat heb ik graag voor over jullie. Oké, okay, nou dat is, vind is ik heel zie. aardig. <laughs> ja Piet, uh, ja, vanmorgen was ik even aan het uh, kijken van uh, ja, spelen tegen Dem uit uh, Beverwijk. Ik heb daar nog niet uh, eerder uh, van gehoord. Kl Klopt het dat we nog eerder, niet eerder tegen ze gespeeld hebben? Nou, Dem is ook zo'n club die uh, naast het uh, zondag is echt een zondagclub op een hoog niveau... Die euh, ook op zaterdag is begonnen met, met een beetje de tweede garnituur. Die je dan in de eerste helft al op zondag, in de, ik dacht in de derde of vierde divisie, niet halen. En die gaan dan op de zaterdagmiddag spelen. En het is echt een, uh, een leuk team. En uh, ja, ze zijn allemaal jonge jongens. En uh, ja, het is echt heel leuk. En uh, ja, dat is, zo zie je meer van die clubs. Er is iets steeds meer clubs ook naar de zaterdag gaan. En, uh, we hebben ook, ook van de week had een club in Arnhem, onze gezellen, Ook een club die altijd zonder club is. Die gaat ook naar zaterdag. Dus die zaterdag uh, club-aandacht trekt heel erg. Ja, nou ja. ja dat we nieuwe clubs, nieuwe teams hebben. Inmiddels gaan we in de aanval van Nigel berg. Bijzonder actief, zoals ik al net zei. Die is uh, Salim. En oh, oh, oh, net onderschept voor iemand wilde uithalen van ons. Jammer. Het is, het is ook wel een redelijke mannelijke partij, maar zo te zeggen. Ja, ja. Vrije trap geeft hij weer. We zijn inmiddels minuut 44 geloond. Dus de rust die staat eraan te komen. En ik ben bang dat het met een 0-0 stand gaat, gaat gebeuren. Ja, nou ja. Dem de, uit Beverwijk. Door Eendracht macht... Daar, uh, daar, daar staat dat uh, deem voor. Heb ja. ik al, wist ik niet hoor. Heb ik ook even moeten, mo voor moeten ja, googelen. Moet ik eerlijk ja, uh, toegeven. Het is ook nog zo'n heel oude club. We zitten hier volgens mij we hier tegen een soort boomwagenkamp. en daar schijnt dan de familie van de vaart vroeger gewoond te hebben. Of misschien woont de, de oude van de vaart. Maar, daar nog wel, maar de, ik heb al eens gehoord dat de ja, dat ze daar presideren, die mannen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, Piet. is <laughs> Zeker weten. Er we komt een mooie diepe bal. Oeh, Salim, kom, ga mee. Nee, Salim blijft hangen. Maar zijn een aanval van Zandvoort, die onderbroken wordt. Ik zie 45 minuten, hij knipt en hij uit. Het is rust. Dan heb ik ook straks bij jullie terug. Goed? Kijk, ja, uh, stipt op tijd. Hè. Echt een uh, sanford scheidsrechter, merk je wel. Ja, echt, die is echt heel, heel punctueel. Ja, heel spiritueel. Dankjewel, Piet. Zo komen we weer bij je terug. Hè. Tweede helft van de wedstrijd. 0-0 op dit moment daar uh, in Beverwijk.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 or mm not. -hmm. There but you, you just keep looking the other way Ja, het was een heel vroeg ontbijtje vanmorgen hoor. De Breakfast Club en uh, Ride right on Track. Want om 6 uh, uur on track was uh, de Formule 1. Uh, ja, daar hebben we het over uh, kwalificatie. Vanmorgen om 6 uh, uur daar op uh, Melbourne in uh, Australië. En uh, ja Richard, uh, jij hebt de stand er even bij kunnen krijgen uiteindelijk. Een rare stand had je eerst hè, van uh, Charles Leclerc op uh, P1. Volgens mij was dat het verleden jaar... Uh, maar hoe is het dit jaar gegaan met de kwalificatie? Ja, nou ja, je mag één keer raden wie er op nummer één staat. Ja, Max Verstappen. Ja. Hoe else, hè, zou ik bijna willen zeggen. Weet je dat ik het bijna saai begin te vinden? Ja. Hoe is dat voor jou? Nou ja, ik vond, ik vond dit wel aardig hoor. Ja. Toch wel redelijke spanning. Nee, de, die, de, rest, de rest wel, maar ja, Max In de lucht het, in, uh, ja. Ja, Max, duidelijk de overwinnaar van deze kwalificatie. Ik zal Hij even zet er de... weer even een mega ronde neer. ja. Ik zal even de stand uh, doornemen. In ieder geval Max Verstappen nummer 1. Carlos Sainz uh, nummer 2. Uh, Serge Perez is als derde gefinished zeg maar, bij de kwalificatie. Maar die heeft een gritstraf van uh, drie plekken. Uh, dan als vierde Lando Norris en vijfde Charles Leclerc. En ja, wat is verder nog uh, uh, benoemenswaardig? Dat ja, is de Australiër, Piastri, die heeft het ook uh, goed gedaan. Ja, ja die was, uh, die was uh, nummer 6. En uh, Hamilton is 11e geworden, dus die kwam genezen uh, door de Q3 heen. En gelukkig is Alexander Albon 12e, want die, die rijdt in de auto van Sargent. Ja, wat, uh, wat, we zullen het zo meteen in de Pit Reporter nog wel even over hebben met uh, Randall. Wat vind jij daarvan, dat uh, gewoon uh, doordat uh, Albon uh, zelf een foutje maakte, de auto uh, <laughs> daardoor... Uh, ja. Zo kapot geraakt dat hij, dat hij niet meer kon rijden. En dan wordt zijn teamgenoot wordt even uit de auto ge, gekegeld. Nou ja, weet je, ik kan me voorstellen dat, uh, dat hij als hij nou bijvoorbeeld al 20, 30 punten had... en Sergeant helemaal niks of heel weinig, dan snap ik dat. Maar ze hebben allebei nog nul punten. Ja, dus dan denk ik, ja, dat is toch heel raar dat je dan, uh, dat je, dan je auto moet afstaan. Dat is een beetje je eigen, eigen schuld, dikke beeld, toch? Dat uh, lijkt me ook. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, Randall Lawson daarover denkt. Ja. Zodraal dus rond kwart over vier, de pit report uh, daarover. Wat uh, viel nog meer uh, op uh, onder meer nou, ik de denk kwalificatie? Dat, dat, wat me ook opviel is dat uh, Nico Hulkenberg, wat toch echt wel een kwalificatiebeest is, uh, 16 is geworden. Dus dat was toch wel heel laag. En uh, Ricciardo, ja, moet je daarvan zeggen, 18e. 18e plek. En dat nog voor een thuisracer ook, hè? Ja. Precies. Oh, oh, oh, oh. Dus wij zeiden net al van nou, is het maar de vraag of hij het einde van het seizoen gaat halen. Ja, ik hoop het voor hem. En dan kan ik dat wij erover speculeren dat hij volgend jaar bij Red Bull uh, uh, rijdt. Maar ja, als hij zo doorgaat, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Ja, viel me op vanmorgen van, van de verslaggevers daar uh, bij uh, ViaPlay. Hadden eerst hadden ze het over uh, het uh, opvullen van uh, de plek bij, uh, bij uh, Red Bull. Door uh, iemand anders dan Perez. Hè, dat die uh, zeg maar, uh, dan volgend jaar vervangen zou worden. En even later zeggen ze: ja, een mooie, mooie derde plek van uh, Perez. En daarmee heeft hij ja. zijn plekje voor volgend jaar weer uh, verdiend. Ik denk dat ze een beetje over jezelf tegenspreken. Het is, het is toch wel een hele goede rij, tweede rijder? Hele goede, ja, dat ja. zeiden ze. En in één keer dachten ze heel anders daarover. Dus viel jou ook op ja, dat dat precies. gebeurde. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe Rendel daarover gaat denken. Zodat dadelijk in het derde uur van dit programma Sanford op zaterdag... de Pit Report zo rond en daarbij kwart over vier. Ik zou zeggen, tot zometeen voor het derde en laatste uur van dit programma. Met onder meer die van de week, de Pit Report, andere nieuwtjes die we nog te melden hebben. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Als dus laatste plaat voor het nieuws en weer van vier uur gaan we hem draaien. De gouden oude single van Bloem. Hier zijn ze met even aan mijn moeder vragen. Onder haar blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen.